12 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De internetpetitie in Groot-Brittannië voor een tweede referendum... is al door meer dan 2 miljoen mensen getekend. De petitie is opgezet door tegenstanders van de brexit. Volgens hen had de opkomst van het referendum... donderdag minimaal 75 procent moeten zijn. Het Britse parlement moet de petitie behandelen... maar premier Cameron en oppositieleider Corbyn... hebben al gezegd dat een tweede referendum er niet komt. In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker 150 huizen verwoest door bosbranden. In sommige plaatsen zijn hele wijken afgebrand. 1200 brandweermensen helpen het vuur te bestrijden. Het pluswerk wordt bemoeilijkt door de harde wind. Het marineschip de Van Amstel van Defensie heeft 150 migranten op Sicilië aan wal gebracht. De marine had zich gisteren ten zuidwesten van Griekenland van een bootje gehaald dat al vijf dagen op zee was. Het bootje is inmiddels gezonken. Het is de derde reddingsactie van het Nederlandse marineschip in de Middellandse Zee in tien dagen. Bij de aanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 doden gevallen en 9 gewonden. Voor het hotel ontplofte een auto. Daarna drongen terroristen van Al-Shabaab schietend het hotel binnen. Ook namen ze een aantal hotelgasten in gijzeling. Er is een tijd gevochten, maar de autoriteiten lijken de situatie nu onder controle te hebben. Twee aanvallers zijn gedood. Wales en Polen hebben zich op het EK voetbal geplaatst voor de kwartfinales. De Welshmen wonnen van Noord-Ierland in Parijs met 1-0 door een eigen doelpunt van de Noord-Ier Macaulay. Polen won na strafschoppen van Zwitserland. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. In de verlenging werd niet gescoord. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In de loop van de nacht neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. Morgen overdag overal buien, soms met onweer. Ook zon en het wordt een graad of 19. Dit was het en op... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht... That credit's no good.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 ik Yo te he acabar ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Te is een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 to love.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 takes you right You